Goedenavond, dit is Wenen en dit is ook Jan Ruis. Wenen, stad vol tegenstellingen, stad vol muziek. Maar ook bij uitstek de stad van de concoursen. En hier in het Nationaal-Österreichische Concertpalast vindt dit jaar een wel zeer bijzonder gebeuren plaats. Voor het eerst wordt hier op Europees niveau gestreken om het eremetaal dat zo begeerd is bij de deelnemers aan dat Europese wetbewerp Geigen doorsteken. Vrij vertaald komt het neer op de Europese kampioenschappen violdoorzagen. Voordat ik nog wat meer zal vertellen over dit grandioze gebeuren, gaan we eerst contact zoeken met Tom Brom, die in een noodstudio achter het podium met de deelnemers zal gaan praten. Overigens, dank aan de bereidwillige medewerking van onze Oostenrijkse collega's. Herzlichen dank die deze noodstudio zo spontaan ter beschikking stelden. Tom, kom er maar in. Er uh, schijnt iets mis te zijn, we krijgen nog geen contact. Ik ga het nu even terug naar Hilversum en kom dan straks hopelijk samen met Tom Brom weer bij u terug. <coughs> <coughs> en dit is dan, en dit is, en dit is dan, dat is niet goed, en dit is dan weer Wenen. Kan ik al? Ja? Ja? Goedenavond en dit is dan weer Praag, uh, dit is dan weer Wenen. Helaas zijn er een paar technische storingen, maar Tom Brom is daar met onze Oostenrijkse collega hart mee aan het werk en dat komt dus wel goed. En inderdaad, daar is ook al de eerste deelnemer. Volgens mijn papiertje moet dat de Duitse Harald Kotsenbühl zijn. Een broer overigens van de bekende Duitse dichter Helmoet Kotsenbühl. En daar gaat de viool ook onder de kin. Hij knikt naar de jury. En hij is van stijf. Een typisch Duitse benadering. Korte, felle halen. En let u eens op die strakke streek. En die afgebeten klankkleur. De stijl mag niet de fraaiste zijn. Effectief is die wel, want Harald Kortsenbul is... ...inmiddels op de helft van zijn viool. Toch naar mijn mening verwaarloost hij hier iets te veel de muzikale aspecten. En dat gaat toch punten kosten, denk ik. Voor mij is het iets te veel uh, violen En uh, toch weinig fantasie. Hij dreigt wel binnen de tijd, inderdaad. En hij is door. Ja, ook het publiek is net als ik uh, een beetje verrast over de toch wel perfecte timing. Ik kijk nu even links van mij naar de jury. Uh, de jury is vrij snel, de bordjes gaan omhoog: een 6, een 6, een 5, nog een 5 en een 7. Niet zo best voor Harald Kotsenbuul, maar dat staat erin met een dergelijke stijl. Resultaatviolen zoals ik zei. Maar voor een reactie vers van de strijkstok, nu over naar Tom Brom in gesprek met Harald Kotsenbuul. Ja, de zaak is nog niet helemaal in orde in onze noodstudio. Uh, ik ga zo even kijken wat er aan de hand is. Voor dit ogenblik terug naar Hilversum. Goedenavond, dit is dan weer wenen. En over wenen gesproken. De noodstudio waar Tom Brom koortsachtig bezig is om er nog iets van te maken is inderdaad om te huilen. Niets werkt. Maar met een beetje goede wil en geluk zal het hopelijk nog wel voor elkaar komen. Volgens mijn programma staat over enige ogenblikken een van de favorieten op het podium. Niemand minder dan de fameuze Hongaar Zoltan Kobal. Deze Hongaar paard virtuositeit aan snelheid en muzikaal inzicht. Hij is voor dit concours drie weken in een trainingskamp geweest, waar hij per dag een trainingsschema van niet minder dan 20 violen afwerkte. En daarna, dat is helemaal nieuw, daarnaast, als pure krachttraining nog vijf shadows en twee contrabassen. We zullen zien en luisteren hoe deze sympathieke hongaar het er vanaf zal brengen. En u hoort het ook al aan het applaus. Hij is ook hier bijzonder populair. Hij is overigens in begeleiding. Dat mag volgens de reglementen van een pianist. En daar is hij ook gelijk bij weg. Direct op tempo. Hij doet hier iets bijzonder ongebruikelijks. Hij zaagt namelijk van links naar rechts. Tot op dit moment een vlekkeloze oefening. U hoort... ...dat hij heel gedisciplineerd... ...en toch met een zekere virtuoze vrijheid... ...dit stuk benadert. En het is ontzettend jammer, u kunt het niet zien... ...hoe recht deze zaagstreek van links naar rechts... ...uit aan het vallen is. Het is een prachtig gezicht, hij heeft ook een heel mooi pak aan... wijde mouwen, een mooie witte blouse. Het is een showman, dat wel... Maar een showman met een enorme gave, die hij tot het uiterste weet te benutten. En ik zei het al eerder, hij uh, traint bijzonder hard. Twintig violen, vijf cello's, twee contrabassen op een dag. Ga hem eruit, zou ik zeggen. Het is een uh, vrij lange oefening. We zijn er bijna. Nog niet. En inderdaad een prachtige korte drove tik. Deze oefening is werkelijk helemaal af. En de jury hoeft niet lang te denken. Daar gaan de bootjes al omhoog. Een 8. Nog een 8. Een 7. Die vind ik persoonlijk iets te zuinig. Maar daar komen nog twee negens bij, zie ik wel. En natuurlijk een terechte ovatie voor deze sympathieke zoltan Kobal. ...die Tom Brom nu hit van de viool zal vragen... ...wat hij er zelf van vond. Tom, kom er maar in. Ik ben hier met een sendung beschäftigd... ...en ze komen me hier vertellen dat we allerlei schwierigkeiten hebben... ...over weet ik veel wat nog meer... ...en je tooningenieur is ook niet aan het plat. Mijn God... Ja, hoe het in Hilversum is, weet ik niet... ...maar hier komt er van alles... Uit, behalve Tom Brom. Ik ga nu even achter het podium kijken, want dit wordt echt te gek. Tot straks en terug naar Wilbertson. En hier zit Jan Ruijs dan weer te wenen. Bij het Europees wetbewerp Geigen door zegen wel Europese, het Europese concours veel doorzagen. Zojuist hebben Tom Brom en ik een interessante discussie gehad... met toen Ingenieur Blijhaus, die deze discussie besloot met de woorden... Dan mag ze eens even zelf. En dat doet Tom Brom dan ook, zodat ik er goede hoop op kan hebben... dat er toch nog een gesprekje met een van de deelnemers plaats kan vinden. En daar komt die volgende deelnemer. Ja, inderdaad, daar komt hij... Uit de gordijnen. Een uh, schot dit keer. Hij is al van start. Het is de schot Malcolm McDonald. Hij speelt op een elektrische viool. U hoorde net de pluchter even uitvallen. Een slechte start. Een merkwaardige figuur overigens, deze McDonald. Eigenaar van een vis- en chipszaak in Edinburgh, maar zelf vegetariër Hij leeft het liefst op zijn boerderij in de hooglanden, maar speelt hier wel een elektrische viool. Het kan hem overigens extra punten opleveren, doordat bij elektrische instrumenten er een extra waardering toegekend wordt. Vooral als hij het hele stuk weet uit te spelen. Ook een duidelijk schots stuk dat hij hier speelt. De zaagsnede is evenredig, zigzag. Dat uh, heeft te maken met de aansluitingen, de elektrische aansluitingen in de viool. Toch ook een virtuoos zeker aan het u hoort uh, de man heeft namelijk vrij dikke vingers en toch zie je hem hier hoor je hem hier hele subtiele stukjes spelen het is een heel merkwaardig stuk dat hij hier speelt het is mij totaal onbekend ik zie hier net een Oostenrijkse collega mompelen dat het een eigen compositie van hem is dat kan ook weer extra punten opleveren. Er zitten overigens nogal wat herhalingen in dit stuk. En ik ben niet geheel gecharmeerd van de klankkleur, moet ik zeggen. Ik denk dat de jury het met me eens zal zijn. Ja, toch ook een niet al te fraaie breuk. Het publiek is ook duidelijk minder enthousiast dan bij de hand Behouden het publiek ook. We kijken naar links. De jurybordjes... We gaan vrij snel omhoog. Een 6, een vijf, een vier, een 6 en een 5. Ja, het zat er dik in. We gaan toch nog, ondanks al de moeilijkheden deze uitzending, maar dat is radio, dat is live, proberen een contact te leggen met Tom Brom. Dat lukt nog niet, merk ik. Er is nog steeds geen contact te krijgen. Uh, we schakelen, ik hoor wel allerlei dingen gebeuren. We schakelen voor de zekerheid maar even terug naar Hilversum. Ik ga uilings achter het podium kijken. Tot straks. Goedenavond. Ja. Dit is voor de laatste keer Wenen. Dit is ook voor de laatste keer Jan Ruijs. Terug bij dit door technische mankementen geplaagde Europese wetbewerp Geigen door Zegen. Oftewel de Europese kampioenschappen viool doorzagen. Het is de Japanse Yoshima Young die nu een stuk gaat vertolken. Haar vader is een bekende Amerikaanse pianostemmer. Zij uh, doet voor het eerst mee met een vrij ingewikkeld stuk. Daar komt ze op. Gekleed in een werkelijk prachtige robe. Ze ziet eruit als een plaatje. Ik denk dat de jury hier wel gevoelig voor zal zijn. Ze zet uh, direct de viool aan de kin. En ze gebruikt hier een fiberglas strijkzaag. Het stuk wat ze hier speelt is uh, werkelijk zeer virtuoos vertold. Het is technisch een zeer lastig stuk, u hoort het. En u hoort ook hoe ze hier een hele bijzondere, bijna oosterse kleur aan dit stuk weet mee te geven. De gevoeligheid uh, van de muziek spiegelt zich ook op haar gelaat af. Het is erg jammer dat u niet kunt zien hoe zij dit speelt. En ze gaat met hele fijne streepjes door die viool heen. Het is een vloeiend geheel. Muziek, beweging en zaagsnede vormen op dit moment een één geheel. En hoort u eens hoe ze die glissando's maakt. Het publiek is ook... ademloos in bewondering. Ik denk dat... deze jonge Japanse Yoshima Young... toch uiteindelijk... die hier debuteert overigens... toch uiteindelijk... met het eremetaal zal gaan strijken. En wat ze hier doet... is ook razend knap. De jury zie ik hier links met open mond en dit is werkelijk dit is werkelijk heel mooi wat ze hier doet heel fijn en ze is bijna de helft u hoorde iets kraken dat is bijzonder jammer er begint dit doet afbreuk aan de oefening en inderdaad toch een prachtig eind Ondanks die paar foutjes toch een staande ovatie voor Yoshima Young. Ik kijk naar de jury die er ook niet zoveel moeite mee heeft. Een 8, een 9 een en een 10. Ik vind die 10 zelf behoorlijk overdreven. Maar tranen stromen over de wangen van Yoshima Young die hier zielsgelukkig staat te kijken. En weet dat ze dit concours heeft gewonnen. Ik ga nu snel overschakelen naar Tom Brom die nu... Ongetwijfeld de zaak technisch in orde heeft voor een hele korte impressie een zeer snel gesprekje even met Yoshima Young. Tom, het, het, wat ik nu op mijn koptelefoon hoor, lijkt niet op Tom Brom. Hier gebeurt iets wat niet in de haak is. In de zaal gaat alles gewoon door. Er schijnt niemand in de gaten te hebben dat er achter het podium iets verschrikkelijks gebeurd moet zijn. Ik ga kijken, Hilversum zoek het even uit, want er moet iets heel verschrikkelijks gebeurd zijn.